Thank you.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 Venezuela verbrak onlangs de diplomatieke banden met Colombia omdat het land als een bondgenoot van Amerika ziet. Nu Colombia een nieuwe president heeft, ziet Venezuela mogelijkheden tot betere relaties. President Santos gaf zaterdag aan de banden met buurlanden Venezuela en Ecuador te willen verbeteren. Bij de inauguratie van Santos was, als teken van goede wil, de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken aanwezig. Op de vliegbasis Eindhoven zijn de laatste militairen geland van het taskforce Uruzgan. Afgelopen week is de verantwoordelijkheid voor de Afghaanse provincie overgedragen aan de Amerikanen. Met de terugkeer van de Nederlandse militairen is definitief een einde gekomen aan de opbouwmissie die in 2006 begon. De militairen werden verwelkomd door onder andere de missionair minister van Defensie van Middelkoop. In Uruzgan zitten nu alleen nog een paar honderd militairen die belast zijn met het terughalen van het materieel.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 De cliënte van de advocaat, een weduwe van 43, is veroordeeld tot de doodstraf door steniging. De vrouw, zou na de dood van haar man, relaties met andere mannen zijn aangegaan, maar ze zelf ontkent dat. Haar veroordeling leidde tot internationale ophef, waarna haar steniging werd uitgesteld. Het weer, vannacht kan er lokaal nevel of een enkele mistbank ontstaan. Minima liggen rond 13 graden. Komende dag is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt 21 tot 25 graden.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 This time for Africa. Dank 27 jaar in Zuid-Afrikaanse jails, Nelson Mandela is een free man. Al twintig jaar. Dit is Twintig Jaar ZFM. Shame.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 Levert het ritme van Zandvoort, ook op internet. ww.ziefmzantwoord.nl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 1 oh, uur met jou is vijf kwartier We staan jij bent De samen stijl Ik het station. Ik het de station. Ik de regen, Ik de station. Ik de bonbon. We staan jij bent de rups, ik de bonbon Ik ben de rust. Ik de station. Ik ben de zakje, jij de thee Ik ben staan. de kaas, jij de soufflé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 Sorry, maar dit vind Ik vind het echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou belachelijk. Wij zijn het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, de romantiek, toch bestaan niet? Bonifages en een vries. Dat kost weer mijn handen Jij Naar. bent schrikdraad de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent Hier. de nou, gril. Staan in oude koffie. Ik ben de pauw, ben jij ook, bent he. de pil.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 GFM al, al, al 20 jaar live in Zandvoort Let's hear it En jij bent erbij Can you guess where I'm calling from The Las Vegas Hilton Vegas Hilton I just wanted Be back.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 Did you know I was blind for you? Did you know by the fantasies I had? And where the answers won't come around, I blame myself. Guess I'll never learn about.